Uur. Sid van der Linde met het NOS Journaal. Er staan de VS twee zware weken te wachten... met veel doden door het coronavirus. Dat zei president Trump op een persconferentie. Vooral de staat New York is zwaar getroffen. Daar overleden de afgelopen dag 630 mensen aan het virus. Volgens gouverneur Cuomo staat het zorgsysteem flink onder druk... en is de besmettingspiek nog niet in zicht. Het dodental in de hele VS staat op 7500. Met de actie SOS Moria is de afgelopen avond aandacht gevraagd voor vluchtelingen op de Griekse eilanden. Op verschillende plekken in Nederland werd een SOS-signaal uitgezonden met licht en geluid. Het is een oproep aan de overheid om vluchtelingen in de overvolle Griekse kampen snel te evacueren... om daar een humanitaire ramp te voorkomen bij een corona-uitbraak. Ook in andere Europese landen was het signaal te zien, waaronder in Denemarken en Tsjechië. De leider van Islamitische Staat in Afghanistan is opgepakt, meldt de Afghaanse Veiligheidsdienst. Het gaat om Aslam Farouki. Hij werd met 19 anderen opgepakt. Twee van hen zouden hoge IS-commandanten zijn. Farouki wordt gezien als het brein achter de aanslag vorige week in een Sikh-tempel in Kabul. Daarbij kwamen 25 mensen om het leven. De voortvluchtige Pascal M. is opgepakt. Hij was betrokken bij de zogenoemde Parkstadbende, die actief was rondom Heerlen en Brunsum. Vorige week werd hij veroordeeld tot 4,5 jaar cel... voor betrokkenheid bij woninginbraken, autodiefstal, heling en witwassen. Hij kwam niet opdagen voor de zitting en was sindsdien spoorloos. De afgelopen avond pakte de politie hem op in Heerlen. Pascal M. is de vader van Romano M. die als leider van de Parkstadbende werd gezien. Het weer nog. Het is een heldere nacht. De temperatuur zakt naar 3 graden. Op enkele plaatsen met vorst aan de grond. Morgen zon met 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht. what it takes what it to panerchise and thine. Flies when you're having fun. Ten full years and counting. It feels like we have just begun, and the beats are fresh and pounding.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 Believe to be the shadow, you're the light. Why do you think I am your property? You crush my self-respect with jealousy. But I was true and now I feel betrayed. Half-hearted promises How much too late. den setzt er geht in urlaub er so aufrecht die kurve bukt mit dem schönsten grund wir breichen auf zum haus was der strand du bist wir unten beim stübel san nur müssen wir leider sehr weit voran die klima kaputt und der erste sturm die kinder machen kann da da Samato im Urs Papa schützt Radio Top in Minuten tak so als jeder woza kommt schweres kommen wir was